10 uur. Goedemorgen, ik ben Pien Buis en dit is het nieuws van NOS Op 3. Tientallen studenten zijn vannacht in Den Bosch uit bed gehaald. Er was een flinke brand in hun studentenhuis, waardoor iedereen naar buiten moest. Die brand begon op de tweede verdieping van het flatgebouw. Deze bewoner werd wakker van geschreeuw. De kon politieagent, iedereen nu naar buiten komen. En uh, toen liep ik hier naar buiten in de buiten hoek komen, En de vlammen kwamen naar het gebouw uit. En ze staan we hier sinds drie voor drie. Ik heb eigenlijk helemaal niks meegenomen. Ik had uh, mijn pyjama aan en ik heb mijn sleutel meegenomen en dat is het. Ik zei, nou al een uurtje op mijn blote voeten. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Het is nog onduidelijk waardoor de brand in Den bos is ontstaan. Europese leiders praten vandaag over maatregelen tegen Wit-Rusland. Dat land dwong gisteren een Ryanair-vlucht om te landen. Een Wit-Russische journalist die aan boord was werd opgepakt. Daarna mocht het toestel weer opstijgen. Een uitnodiging voor een strandfeest op TikTok... zorgde dit weekend voor een stormloop aan feestgangers en arrestaties. Op de oproep om te komen feesten aan een strand in Californië... kwamen volgens Amerikaanse media... 2500 jongeren af. Voor 150 mensen liep het minder feestelijk af. Zij belanden in de cel vanwege het niet luisteren naar de politie. En het was feest gisteravond bij het stadion van NEC. De nummer 7 van de eerste divisie won de finale van de playoffs met 1-2 bij NAC. En dus promoveert NEC naar de Eredivisie. Daar was geldschieter Marcel Boekhorn ook heel blij mee. Die feestte even mee in de kleedkamer. We hebben gewonnen 4-0-3-0-2 van allen naar de Eredivisie en we gaan er een sensationeel aan. In Breda waren NAC-fans minder blij. Ja, ik, ik baal er wel van, maar aan de ene kant, als ik net het spel heb gezien van wat er net is gebeurd, dan hebben ze ook weinig te zoeken in de Eredivisie, dus misschien uh, is het beter dat ze lekker Eerste divisie blijven voetballen. Maar nog steeds trots op NAC. Na de wedstrijd zorgden sommige fans bij het NAC-stadion voor problemen en daar greep de ME in.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 En dan kom je tot situaties dat, dat jij eigenlijk de, enige, de, enige ben, de eerste bent... die die vraag stelt aan anderen, aan leden. En dat dit was voor mij eigenlijk al duidelijk van... goh, ik ben zeker ook de, kennelijk de eerste die hierover gaat praten mm -hmm. met leden. En dat verwondde mij ook bijzonder. En toen kom ik door het voorbeeld bij twijfel niet oversteken. Ja, maar, ja, ja nee, maar die kreeg ik natuurlijk ook teruggespeeld, die bal. Uh, ja, dat is de commissieverhouding.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 Ik vind dit een goed idee. Dit is een stuk huiswerk dat we met elkaar moeten doen. Omdat er ook allerlei beelden uh, over zijn. En we weten eigenlijk helemaal niet wat is nou juist. In heel antwoord zijn er heel veel verschillende beelden over. Exact. De een zegt, nou maak je niet druk. Dat vlechten is zo gepiept. En de ander zegt, jongens dat kost ons 15 miljoen. Nou, en, uh, we, maar we weten het niet. Trek dat maar eens boven Dus laten we dat dan ook onderzoeken. En ik ben daar niet, uh, zeker niet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 anderen het was de verklaring uitleg aan de leden waarom zij dit besluit genomen hebben. Dat is, dat is mooi, maar uh, zijn antwoorden lopen uh, mee met de politiek. Dus die ik, ja, dat trommelt hier, dat trommelt daar. Er is ook een <lacht> ledenvergadering, maar we horen niks. Nee, dat ja, vindt en... men toch wel een beetje vreemd. Ja, ik, ik, ik, en we moeten het ook zeker aan uh, mevrouw van der Broek vragen. En ik, ik denk aangaan. aan mevrouw Broek, ja? Jacqueline. ja.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 Ik ben nog steeds dezelfde partij die ik vertegenwoordig. Dus er is een verschil tussen fractie en partij? Jazeker. Oké. Okay. Ja. Maar dat staat ook precies daar in het stuk wat u net voorlas. Want dat heb ik ook 27 keer gelezen. Ik drie keer. Ik... Nou, ja, maar u bent veel slimmer dan ik. Natuurlijk. Nou, dat is niet waar. Want dat zijn drie regels. Maar dat, uh, uh, als ik het zo las...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 Ja, we moeten zeker vooruit. En over vooruitgesproken... Uh, in de bouw... Hè? er wordt uh, redelijk wat projecten opgezet... op het ogenblik. Uh, ik zag een tijdje geleden... een heel mooi stuk over de Gooi en vechtstreek. Die hadden van de provincie uh, geld gekregen... voor een aantal projecten. Krijgen wij eigenlijk ook geld van de provincie? Uh, nou, voor, uh, wij hebben ook geld... voor de provincie gekregen... bijvoorbeeld voor het project... het awcd terrein, hè, langs het Spoor. Ja? Daar hebben we 500.000 euro gekregen...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 Wat op de schop gaat, mm -hmm. daar hebben we waarschijnlijk wel uit te houden. Dat is hetzelfde bij Strijder, we al. Bij Strijder, hè, daar, daar, doordat er een garage zat eh, en een busiestation, houden we daar zelf over. En dat moeten we dan waarschijnlijk inzetten op andere projecten. Maar nou, dit project heeft wel een grote transverslagen. Dus wat dat betreft hebben we een beetje geluk daaraan dat we al gaan uitwisselen. Maar dat moet veel meer gebeuren. Om 6, gaat het gaat om 600 woningen, niet om 300 woningen. Dus we zullen nog op andere plekken.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 ...zitten te wachten op wonen... ...en we willen doorstroming voor de ouderen realiseren... ...dus er moet gewoon gas gegeven worden... ...en het duurt allemaal toch al lang, vind ik... ...want waar ik denk dat het in een jaar kan duurt... ...een twee à drie jaar... ...valt een beetje weg... ...dus ik vind dat het zelf altijd al lang duurt... ...ik ben altijd iemand die door wil pakken meteen... ...en, en, en, en liever vandaag als morgen dingen regelen... Mm -hmm. ...en korte lijnen houden...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 die niet waterdicht, nooit waterdicht is, maar bij de AWC, bij die 100 uh, woningen daar, ja. daar is dat ook redelijk tot goed gelukt. Hè, volgens mij is daar 90% volgens mij, is aan Zandvoorters uh, mm -hmm. gekocht. Ja, dus dus, dus, dus we, we doen er ook alles aan om die doorstroming in Zandvoort ook op gang te brengen. Dus. Uh,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 going way too fast you're trying not to think about what went wrong you're trying not to stop till you get where you're going you're trying to stay awake so i'll bet you turn on the radio and the song goes i can't live without you i can't live without you baby i can't live without you i can't live without